12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Pap Andreu op bezoek bij president. Roofdieren vergiftigd voor de jacht en eigen huis opeten om zorg te betalen. Het weer, wolkenvelden, zonnige periode ook. Het wordt 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen is plaatselijk bewolkt en grijs. Later breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt dan maximaal 14 graden. De Griekse premier Papandreou is begonnen aan het overleg met president Papoulias. Voorafgaand aan het gesprek zei Papandreou dat zijn doel is om zo snel mogelijk een regering van nationale eenheid te vormen. Dat is volgens hem belangrijk om verkiezingen te voorkomen en Griekenland binnen de eurozone te houden. Gisteravond overleefde Papandreou een vertrouwensstemming in het parlement met een kleine meerderheid van de stemmen. Hij zei toen dat hij zijn eigen positie niet belangrijk vindt, maar het belang van Griekenland des te meer. Na het overleg met de president gaat Papandreou nog om tafel... met de andere politieke partijen. De belangrijkste oppositiepartij eist vervroegde verkiezingen. In Colombia is Afonso Cano, leider van guerrillabeweging FARC, gedood. Dat heeft het Colombiaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het ministerie zegt dat de 63-jarige Cano is gedood bij een bombardement. Op zijn hoofd stond 5 miljoen dollar. Correspondent Marion van Rooyen. Afonso Cano is de baas van de FARC sinds drie jaar in hetzelfde jaar... Uh, begon het echt heel slecht eruit te zien al voor de VARC 2008. In Ingrid Betancourt, presidentskandidaten. En de belangrijkste uh, gegijzelde van de VARC... werd toen bevrijd door het Colombiaanse leger. Datzelfde jaar is ook de nummer twee van de VARC in uh, Ecuador gedood. Vorig jaar is de, is de militaire leider van de VARC gedood. En dan nu dus... De nieuwe leider Alfonso Cano, dit is een enorme klap voor de vark. En de vraag is of ze hier ooit bovenop komen. De dood van Cano is een overwinning voor president Santos. Hij beloofde, bij de aanvaarding van zijn ambt vorig jaar, hard op te treden tegen de vark. Twee jachtveldverzorgers uit Drenthe worden verdacht van de vergiftiging van een groot aantal roofdieren. Ze werden opgepakt na maanden onderzoek. Jelle van der meurde van het regionaal milieuteam van de recherche Drenthe. Goedemiddag. En hoeveel dieren zijn er vergiftigd? Nou, wij, wij hebben 50, een kleine 50 aantal uh, roofdieren uh, wij uh, gevonden. Uh, en die zijn ook vergiftigd. Wat zijn het voor dieren? Dat zijn uh, vossen, spervers, buizers en uh, roofvogels, dat, uh, dat soort dieren allemaal. En hoe hebben die jachtveldverzorgers dat gedaan? Nou, ze hadden daar uh, twee, uh, twee manieren voor. Uh, de ene manier is. Uh, de dieren in een, in een in val te laten lopen, in een, een pijp te laten lopen... Wat, uh, waar aas onderin lag. Die pijp is schuin de grond ingegraven. En de dieren stierven dan, uh, die konden niet meer terug uit die pijp... en stierven dan langzaam dood. Uh, het, het zijn jachtveldverzorger, zeiden we al. Uh, welk gebied uh, hebben zij onder het hoede? Uh, het gebied uh, Noord en uh, Midden-Drenthe. En dan moet u kijken, uh, ten noordoosten... En ten oosten van Assen. Oké. Okay. Twee verdachten hebt u opgepakt. Zijn het de enige mensen die zich hiermee bezig hebben gehouden, denkt u? Uh, nou, het zijn, het zijn de eerste twee verdachten waar wij hiermee bezig zijn. En uh, wellicht volgen er nog meer uh, arrestaties. De vraag is natuurlijk, waarom doen deze mensen dat? Ja, dat is. Uh, wat uiteindelijk uit het onderzoek naar voren is gekomen. Dat het uh, ten behoeve is van uh, de jacht op Fazanten. Uh, zijn er op dit moment weinig in het veld. Jagers willen toch schieten. En uh, tammenverzanten hebben geen benul, omdat ze uh, nou, gefokt en gekweekt zijn. Geen benul van roofdieren. En zijn daarmee een makkelijke prooi voor roofdieren. Dus die worden uit, uitgezet door die jachtveldverzorgers? Ja, correct. dat is correct. Dat lijkt uit dat onderzoek. Dit mag niet, hè? Wat voor straf staat erop? Nou... Uh... Van, ...van ongeringde verzand is, is zes jaar. Dat is een forse straf. Een tweede manier waarop ze het deden was uh, vergiftigen van roofwild. En dat vergiftigen met biocide uh, is dat ook zes jaar op. Jelle van der Meulen van het regionaal milieuteam van de recherche Drenthe. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Nut in Limburg is iemand doodgevonden in de loods die gisteravond uitbrandde. De identiteit is nog niet bekend... Maar waarschijnlijk is de man die sinds gisteravond was vermist. Hij was een Poolse medewerker van het afvalverwerkingsbedrijf dat de loods gebruikte. Een andere Pool raakte lichtgewond bij de brand. Het afvalverwerkingsbedrijf doet ook in asbestsanering. Maar asbest is volgens de brandweer in het niet vrijgekomen. Volgens de Israëlische president Simon Peres is de wereld dichtbij een militaire aanval op het Iraanse kernprogramma. In de Israëlse regering wordt de laatste weken openlijk gesproken over de mogelijkheid van een preventieve aanval op Iran. Komende week komt het VN-atoomagentschap met nieuwe informatie over het Iraanse kernprogramma. Correspondent Anki Regers in Tel Aviv: Anki, waarom zinspeelt Pers op een militaire aanval? Ja, dat zei hij gisteravond op de Israëlische televisie. En hij zei dat er wel een onderscheid gemaakt moet worden tussen wat er gezegd wordt en wat er uiteindelijk ook gedaan gaat worden. Hij zei er is nog steeds geen definitieve beslissing. Maar hij vond het wel nodig om dus de wereld te alarmeren. Want hij zegt de wereld moet ook de belofte nakomen... om te voorkomen dat Iran ato atoomwapens krijgt. En Het is dus een hoop gepraat. Er wordt natuurlijk wel speelt op een militaire aanval. Maar zoals uh, Pers dat gisteren zei... is er nog geen bes definitieve beslissing over. Nee, hij noemde ook de mogelijkheid van uh, stevige sancties. Maar goed, uh, hij had het ook over militaire aanval... Zijn er concrete aanwijzingen dat Israël zo'n aanval voorbereidt? Nou, je kan wel zeggen dat in de laatste dagen... dat het gewoon een soort uh, hysterie is hier in, in Israël wat betreft uh, Iran. De, het gaat nergens anders over. Op alle voorpagina's, alle televisieprogramma's... worden geopend met het Iraanse uh, probleem, zoals dat hier genoemd wordt. En uh, de mensen worden ook voorbereid. Want we hadden dus uh, eergisteren een uh, enorme oefening van de beschermende bevolking... die dus de, het thuisfront voorbereidt op eventuele aanvallen. En dat ging met uh, simulatie van raketaanvallen op Tel Aviv... wat de mensen moesten doen, hoeveel uh, ziekenhuizen allemaal paraat waren. Dus dat is allemaal in het kader van uh, wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Dus een absolute verhoogde spanning op de straat. En gewoon, het gaat nergens anders over op dit moment. Stel voor dat Israël inderdaad... Uh, het Iran aanvalt, wat zijn de risico's voor het land? Enorme risico's natuurlijk. Want uh... Het eerste waar de raketten van Iran op gericht worden, dat is natuurlijk op Israël. Dat heeft eh, Ahmed, Dini, da, eh, Ahmed Diniad heeft dat al verschillende keren gezegd dat hij, het enige wat hij wil is Israël van de kaart afvegen. Dus, men gaat ervan uit dat er honderden en honderden raketten dus vanuit Iran nu zullen eh, eh, dalen op Israël. Maar niet alleen vanuit Iran, ook vanuit Zuid-Libanon waar de Hezbollah, dus de organisatie daar... ...ook al bevoorraad is met een ontzettend veel uh, raketten vanuit Iran... ...en ook in de Gazastrook, die zit ook vol met uh, raketten van, van, uh, die door Iran geleverd zijn. Dus iedereen houdt zijn hart vast, want uh, het wordt ook gezegd in Israël... ...dat stel dat Israël een aanval doet op, uh, de, op een, uh, op een atoomreactor in uh, ...in Iran, dan zou dat eventueel het programma van Iran dus misschien met vier jaar kunnen uh, ja, verlangzamen. Ver, ver ja. En de vraag is, is het dan de moeite waard om een te doen, een aanval te doen... ...en dan zoveel mensen in gevaar brengen in het land zelf? Wat denk je? Je zou Israël zo'n aanval inzetten zonder uh, steun van de Verenigde Staten? Nou, da daar, is het, daar zijn de Verenigde Staten zelf wel bang voor, dat ze dus uh, geen... Uh, geen uh, boodschap van tevoren sturen. Net als ze deden toen in 1981. Toen hebben ze de uh, atoomreactor in Irak platgegooid. Uh, uh, hebben ze toen uh, plat gegooid. En dat was dus verder helemaal geen uh, tevoren, van af tevoren dus geen overleg geweest met, uh, met Amerika. Daar heeft Israël ook heel veel kritiek over gekregen. Totdat bleek later bij de twee golfoorlogen dat dat het maar goed was dat Irak dus die uh, atoommogelijkheden uh, niet haalt. En ze hebben ook vier jaar geleden heeft Israël dus een uh, reactor in Syrië plat gegooid. En uh, de vraag is of Israël dat zelf zou kunnen, dat lijkt me bijna niet. Want het is natuurlijk een heel andere situatie. In Iran zitten uh, tientallen uh, atoomreactors onder de grond. Dus die dus niet van, van, gewoon vanuit de lucht gebombardeerd kunnen worden. Tenzij ze natuurlijk die bunkerbusters, dat zijn die speciale raketten die beton kunnen doorboren als ze daar de beschikking over hebben, daar hebben ze de beschikking wel over... maar om dat helemaal in een eentje te doen, niet... maar bijvoorbeeld Engeland heeft ook al gezegd... als, als er een aanval wordt, ge, wordt gedaan, dan zal Engeland Amerika steunen... Amerika zal waarschijnlijk Israël steunen... maar of dat van tevoren gecoördineerd wordt, dat, uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dank je, in Tel Aviv, dank In het noordoosten van Nigeria zijn tientallen doden gevallen bij een serie aanslagen. Gesproken wordt van 30 tot 60 doden... En volgens getuigen zijn er bommen ontploft bij zeker vier politiebureaus en diverse kerken in de stad Damaturu. Eerder werd ook een militair hoofdkwartier aangevallen. Verder waren verschillende bomaanslagen en schietpartijen in steden in de buurt. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeheist. In het noordoosten van Nigeria voert de radicaal islamitische groepering Boko Haram strijd tegen het regeringsleger. Gedetineerden die hun straf er bijna op hebben zitten, mogen niet meer standaard met weekendverlof. Staatssecretaris Steven wil ze straks alleen nog met verlof laten gaan als dat bijdraagt aan hun terugkeer in de samenleving en als ze het verdienen. Hun inzet en gedrag worden daarbij bepalend. Volgens Steven ervaren gevangenen het verlof nu als een recht, maar het is een gunst, zegt hij. Ook de periode waarbinnen het verlof kan worden verleend, wordt ingeperkt. Nu komen gevangenen er anderhalf jaar voor hun vrijlating voor een aanmerking en dat wordt teruggebracht tot een jaar. Sport. Nederland is in China opnieuw wereldkampioen korfbal geworden. In Shaoqing werd aartsrivaal België met 32-36 verslagen. Volgens aanvoerder Medi Tims was het geen makkelijke overwinning. Ja, eigenlijk de eerste helft kwamen we niet helemaal los van ze. Dus we stonden gelukkig wel snel met uh, zeg maar dat we de afstand namen. Maar uh, ja, we waren eigenlijk meer tegen onszelf aan het vechten. Vooral in, uh, in het andere vak. En ja, de tweede helft, toen dat vak het oppakte, toen voelde je ook wel dat, uh, ja, dat er gewoon de wedstrijd gewonnen was. Oranje veroverde in China zijn vijfde wereldtitel op rij. Voor Medie Tims was het haar laatste. De finale tegen België was haar zestigste. En laatste in land Extra emotioneel dus. Ja, ik moet zeggen dat ik het vanmiddag wel heet, heel erg moeilijk had. Gewoon met de gedachten daaraan. Het was wel een beetje verdrietig, maar. Ja, op een bepaald moment dat ik ga spelen, dan weet ik gewoon dat het heel erg belangrijk is dat ik daar gewoon goed sta. En ja, dan blijft winnen toch het belangrijkste. Dus dan uh, zet ik gewoon die knop om en dan is het uh, gaan eigenlijk. Maar tijdens de wedstrijd op het laatst, toen we de wedstrijd gewonnen hadden, toen, uh, ja, toen vond het eigenlijk natuurlijk wel meer in me op. Maar daar heb ik eigenlijk meer bewust van genoten. Hoewel het toen nooit dit keer aan de andere kant van de wereld plaatsvond, was het volgens Tims een sfeervolle finale. Hartstikke dan is dat behoorlijk gevuld. Het is een grote hal, uh, meer dan dat ik uh, in eerste instantie had uh, verwacht. En uh, ja, ik moet zeggen, hier in China gaat het ook hartstikke leven. Het was natuurlijk ook leuk dat uh, Taiwan gewoon uh, heel goed deed, het hele toernooi en ook derde, echt terecht derde zijn geworden. Dus dat, uh, ja, dat leeft hier gewoon, dus ik. Ik denk dat het voor hier ook hartstikke de goede kant uitgaat. Dus ik heb in de afgelopen jaren aardig wat toernooien meegemaakt. En uh, ja, ik moet zeggen dat je echt in, in dit soort landen ziet dat het gewoon behoorlijk gaat leven. En uh, ja, dan slaat het... ...automatisch natuurlijk ook in meerdere landen weer aan. Dus ik denk dat het voor Korf hartstikke belangrijk is dat het uh, ja, populair wordt. En uh, ja, als er meer landen zoals Taiwan nu dichterbij gaan komen... Dan ...dit was toch het eerste toernooi voor mij... ...dat ik echt de halve finale, dat we gewoon volle bak moesten gaan. En dat is alleen maar hartstikke positief. Nederland is wereldkampioen. De korfballers van Taiwan veroverden vanmorgen het brons door een overwinning op Catalonië. Er is verkeersinformatie. John Sohoka bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, file is op de A12 uh, Utrecht richting Arnhem. Tussen Krooppunt Ouderijn en Knooppunt Lunetten 3 kilometer en verderop bij Bunnik 2 kilometer. En door werkzaamheden op de A27 richting Hilversum staat tussen Houten en Knooppunt Lunetten ook een file van 3 kilometer. De hoofdpunt van deze uitzending, premier Papandreou overlegt in Athene met de president over een coalitieregering. Jachtveldverzorgers in Drenthe hebben tientallen roofdieren vergiftigd met landbouwgif. En de Israëlse president Peres zinspeelt op een militaire aanval op Iran. Dit was het NOS Journaal, zo dadelijk Max van Wezel met Argos. Vraagt u zich wel eens af wat u kunt doen aan het verzuim van uw medewerkers? Dan is dit een belangrijk moment. Het moment dat CZ het verschil kan maken. Door met een aanpak te komen voor uw bedrijfssituatie... Waarmee we medewerkers op een verantwoorde manier weer aan het werk krijgen en houden. De beste zorg voor uw bedrijf. Daar doen wij alles aan. CZ. Alles voor betere zorg. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis. Dat doen we met een slim energienet. En dan is er veel mogelijk. Ja, wij wekken onze eigen stroom op. En wat we over hebben, dat leveren we terug aan het net van Enexis. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee. Ook zelf energie produceren? Ga naar zelfenergieproduceren.nl. Zo makkelijk is de eerste stap. Enexis. Energie in goede banen. Wilt u weten hoe de aanpak van CZ voor uw bedrijf kan werken? Neem dan contact op met onze bedrijf- en gezondheidsadviseur. Kijk op cz.nl. Van 27 oktober tot en met 6 november is het Fairtrade Week. Floortje Dessing, ambassadeur van Max Havelaar. Wat doe jij deze week? Deze week vraag ik extra aandacht voor eerlijke kansen voor boeren in ontwikkelingslanden. Door eerlijke handel. Koop een betere wereld en zet Fairtrade producten op je boodschappenlijstje. Je herkent ze aan het Max Havelaar keurmerk. De compleet nieuwe Ford Focus Iconetic Lease. De auto die zichzelf kan inparkeren. Die verkeersborden leest die uit zichzelf kan stoppen om ongelukken te helpen voorkomen. Maar vooral de auto die met al deze technologieën... toch een extreem lage bijtelling heeft. Ga nu naar de Ford dealer en ontdek de lage bijtelling... op alle Ford Iconetic Lease-modellen. Dit is Radio 1. Argos. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Vandaag hebben we het over een speciale en tere verhouding. Die tussen de geheime dienst en de journalistiek. Afgelopen zomer ontstond namelijk commotie over freelancejournalist Paul Kraaier. Die bleek te werken voor de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD. Argos hield naar aanleiding daarvan een enquête... onder de hoofdredacteuren van de grote nieuwsmedia. Over de resultaten daarvan praat ik straks met Marcel Gelouf, hoofdredacteur van het NOS-nieuws. Maar luister eerst naar onze reportage. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat journalisten informatie doorspelen... aan de geheime dienst? Of wellicht zelf agent zijn? En hoe gaat het dan in zijn werk? Argos op zoek naar antwoord op de vraag wie is de mol? Ik vind het absoluut niet ondenkbaar dat uh, ook journalisten... wel eens uh, informatie uh, uit eigen vrije wil verstrekken aan de AIVD. Ik kreeg een envelop toegeschoven met uh, 75 gulden. Ik weet dat nog goed. Dat heb ik toen aangenomen. Ik heb het wel, uiteindelijk wel weer teruggegeven ook. Maar het was tevens ook voor mij een, een, een keerpunt. Zo van ja, Als ik dit aanneem, ja, dan sta ik op de loonlijst van de AIVD. Wij willen weten of er een beleid onder ligt dat er meer journalisten op deze manier als, als infiltrant of als informant worden gebruikt, ja of nee. Minister, geeft u daar antwoord op? Inlichtingendiensten, zoals de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, dienen ze er niet voor terug om bij het vergaren van informatie een beroep te doen op journalisten. Anders gezegd. Ze proberen redacteuren en verslaggevers van een krant, een tijdschrift... een radio- of televisieprogramma te recruteren als informant of geheimagent. Dat mag, volgens de wet op de inlichtingendiensten. Maar hoe gebeurt het? En wat zijn daarvan de gevolgen? Is het gewenst? Of moet het misschien wettelijk worden verboden? Wij spraken hierover de afgelopen weken met inlichtingenexperts journalisten en politici. En we hielden een enquête onder meer dan 30 hoofdredacties... van Nederlandse nieuwsmedia. En we onderzochten de geheimzinnige levenswandel... van een mogelijke mol in de journalistiek. Nou, laten we die namens intikken dan. Wim Bartels. Aha, wacht even. Dat zijn er vier. Ja, dat zou die derde kunnen zijn. Argos over de journalist als spion... Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur met sport en de Achtergronden. De IVD heeft 25 jaar lang een mol gehad binnen de linkse actiegroepen en de dierenrechtenbeweging. De mol van de inlichtingendienst heet Paul Kraaier. Hij werkte als journalist en hij wist het vertrouwen te winnen van de actievoerders. De discussie over de journalistiek als dekmantel voor inlichtingendiensten begint op 3 juni. Het tv-programma Nieuwsuur gaat in op wat dagblad De Telegraaf die ochtend als eerste meldt. De linkse activist Paul Kraaier blijkt in werkelijkheid van 1986 tot dit jaar medewerker van de BVD en de AIVD te zijn geweest. Als zodanig infiltreerde hij in politieke partijen, als GroenLinks, en linkse actiegroepen, als het Chili-comité en de Antifascistische Actie. Paul Kraaier lichtte zelf toe wat zijn motivatie was. De reden is geweest dat ik iemand ben die vindt dat uh, wanneer je als actiegroep een bepaald doel wilt bereiken... dat je dat het beste kunt bereiken via de normale democratische wegen. En niet via gewelddadige acties, ondergrondse acties, uh, et cetera. Tegelijkertijd, naar eigen zeggen gedurende drie jaar, werkte Kraaier als journalist het is zeer uitzonderlijk dat iemand openlijk toegeeft... zowel journalist als geheim agent te zijn geweest. SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak... verwoord de verbazing die hij toen voelde. Ik, ik dacht, verdorie, het, het, het is waar. Ik, ik had al ernstige vermoedens van. Maar als je het zo in de openbaarheid ziet... dan denk je van, ja, dat hoort toch echt niet in Nederland. In een democratie horen de machten gescheiden te zijn. De veiligheidsdienst heeft de rol om heimelijk informatie te verzamelen. Journalisten hebben de taak om informatie openbaar te maken. Die twee rollen passen principieel niet bij elkaar. Ook secretaris Thomas Bruning... van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, is nog steeds onthutst. Journalisten brengen uh, misstanden naar buiten. En uh, dat doen ze vaak, pratend met mensen... die niet willen dat hun identiteit naar buiten komt. En het moment dat er dus... Dit soort uh, mensen bijkomen die in feite een dubbele opdrachtgever hebben, die gewoon een opdrachtgever hebben bij de AIVD of bij justitie, dan zou het zo kunnen zijn dat een gemiddelde, uh, wat wij dan noemen, een klokkenluider, dat die denken, ja jongens, maar naar de justitie moeten we maar niet toe gaan. Want uh, de een op de zoveel uh, heeft een hele andere missie dan uh, mij in vertrouwen nemen en, en mij helpen om een bepaalde misstand naar buiten te brengen. Mijn naam is Helene De Waal. Ik heb van 1997 tot 2010 bij de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD, en zijn voorganger, de BVD, gewerkt. Waarom wenden inlichtingendiensten zich ook tot journalisten? Ik zou bijna zeggen, waarom zouden ze het niet doen? Hm. Het is ja: journalisten beschikken van nature over een ja, informatiepositie. Waar veel anderen niet heel makkelijk op natuurlijke wijze uh, aan kunnen tippen. En uh, ze hebben een, ja, voor inlichtingenwerk in mijn ogen een, uh, ja, een heerlijke kuffer, zou ik bijna zeggen. Ze hebben lekker altijd hun uh, notitieblokje bij zich, of tegenwoordig een Blackberry. En kunnen op een hele natuurlijke wijze uh, vaak op een prettige manier uh, met mensen omgaan en uh, gesprek met ze voeren. Oud-AIVD'er Helene de Waal wil wel praten over het inlichtingenwerk. Maar ze wil eerst uitleggen dat een inlichtingendienst als de AIVD gebruik maakt van verschillende soorten informanten. Ik denk dat het wel handig is om even uit te leggen dat uh, begrippen informant, infiltrant en agent... net zo makkelijk heel lekker door elkaar worden gebruikt. En dat is gewoon ja, niet handig voor de discussie. Mm. Een informant is iemand die uit vrije wil informatie aan bijvoorbeeld de AIVD uh, levert... waar die over beschikt in de hoedanigheid van zijn gewone werkzaamheden. Dus die persoon doet niets bijzonders, neemt geen enkel risico en uh, wordt ook niet gestuurd of gemanipuleerd of wat dan ook. Die loopt tegen dingen aan waarvan hij of zij zelf denkt van... jeetje, zou het niet slim zijn om dat eens bij een AIVD neer te leggen? Ja, ik, ik zie daar echt uh, de, de aanleiding voor de ophef uh, niet in. Ja, dus een, een, een journalist interviewt iemand en stelt nog een paar extra vragen... Uh, heimelijk namens de AIVD. Zo kan het gebeuren. Nou, dat is een hele, hele handige invulling van wat ik net zeg, Ja. Hm. Wel met de veronderstelling dat hij dan toch al die bepaalde persoon zou interviewen. Dus hij gaat niet iemand interviewen die hij anders niet zou interviewen. Dat is wel het verschil. Ja, want als hij Doe... dat zou doen... Wat... Uh, dan hebben we te maken met iemand die echt uh, veel nadrukkelijker wordt aangestuurd. En dan hebben we het over een agentenoperatie. Uh, daar heb je ministeriële uh, toestemming voor nodig. Uh, dat moet ook iedere drie maanden geëvalueerd worden. En uh, wat denk ik ook niet iedereen uh, weet... is dat agenten die inlichtingen verzamelen dat zo nodig zelfs mogen doen... door het plegen of het medeplegen van de strafbaar feit. En ja, dan kunt u denken dat ze in een groepering uh, actief zijn... waar op dat moment uh, vuurwapens in bezit zijn... Uh drugs uh, uh, en dergelijke, en dat het echt ja, idioot zou zijn... als nou net die ene persoon uh, daar zijn handen van aftrekt... of op dat moment zegt, vanavond doe ik even niet mee... want ja dan zou die wel eens door de mand kunnen vallen. Uh, maar zover gaat zelfs die wettelijke bevoegdheid. En ik denk dat heel veel mensen zich dat helemaal niet realiseren. we hebben Het, het wordt voorgesteld als iets ranzigs, iets smerigs... van, hè Bach, een journalist praat met de AIVD. Maar dit zijn wettelijke bevoegdheden... van een inlichtingen- en veiligheidsdienst in onze democratie die we hier hebben en, en graag willen handhaven, denk ik. Kunt u zich voorstellen dat uh, journalisten ook voor dit soort operaties uh, worden ingezet? Ik kan me heel veel voorstellen. Dus uh, Ik kan me het voorstellen of het, uh, of het gebeurt. Uh, dat kan ik u niet uh, vertellen. Want als u het zou weten, dan zou u het niet zeggen? Ik geef daar geen commentaar op. V Vertel dus, waarom is dat verboden om, de, om te zeggen omdat ik dan uh, informatie uh, zou geven... waarover ik mogelijk beschik, omdat ik daar zo lang gewerkt heb... over de werkwijze van de AIVD. En uh, dan schend ik mijn geheimhoudingsplicht. En daar staat gevangenisstraf op. Mijn naam is Ben Jebbing en ik ben verslaggever bij de KRO-televisie. Ik ben eind jaren tachtig benaderd... Door iemand van de IVD, die zich niet zo bekend maakte. Hij belde mij op. Uh, met het verhaal dat hij een familielid was van oude buren. van, van mijn kindertijd nog. En ja, hij, hij vroeg of hij eens uh, kennis kon maken met me. Hij woonde in Utrecht. Ik studeerde daar aan de school van journalistiek. Ja, hij was heel geïnteresseerd in, in, in waarom ik voor die studie had gekozen. En hij vertelde wel dat hij bij de politie werkte. En hij liet ook wel zo doorschemeren van... Goh, misschien is het voor jou interessant om eens met mensen van de politie te praten. Voor bronnen, voor verhalen. En andersom waren zij dan wel geïnteresseerd in... eventueel informatie die ik dan weer zou kunnen aanleveren. Ik vond het wel heel spannend, de politie die belt... en die dan geïnteresseerd is in een band opbouwen met aankomende journalisten... Maar ik had... Ja, daarvoor was ik gewoon nog te jong, te bleu. Uh, ik, ik had zeker in het begin niet door waar het naartoe zag gaan. De Nederlandse Vereniging van Journalisten stuurde half juni... na aanleiding van de zaak Paul Kraaier... een protestbrief naar minister Donner van Middellandse Zaken. Wij willen weten of er een beleid onder ligt... dat er meer journalisten op deze manier als, als infiltrant... of als informant worden gebruikt, ja of nee... Minister, geeft u daar antwoord op? SP-Kamerlid Van Raak stelde Kamervragen aan de minister. Hoeveel mensen die ook actief zijn als journalist... worden door de AIVD de militaire inlichting en veiligheidsdienst... of de regionale inlichtingdiensten ingezet? Mm -hmm. En deelt u de opvatting dat de inzet van journalisten... door de veiligheidsdiensten niet strookt... met de onafhankelijkheid van de journalistiek? Ziet u met mij het gevaar dat de inzet van journalisten... door de veiligheidsdiensten ertoe leidt... dat journalisten onderwerp kunnen worden van geweld? De antwoorden van de minister uh, waren heel slecht. Uh, de minister zegt van ja, daar kan ik niks over zeggen. Uh, dus dan heb ik geprobeerd om het in ieder geval in de Tweede Kamer nog eens aan te kaarten. Maar ook daar merk je dat veel Kamerleden denken van ja, dat, dat is toch een zaak die in de eerste plaats uh, door journalisten moet worden aangekaart. Ook NVJ-secretaris Thomas Bruning is teleurgesteld over de antwoorden die Donner gaf op zijn brief. Zijn antwoord is dat hij daar eigenlijk alle ruimte wil houden die de wetgever hem heeft gegeven... om daar waar nodig journalisten of wie dan ook van welke beroepsgroep uh, zeg maar, te gebruiken om informatie binnen te halen. Dus hij, houdt zich, hij houdt eigenlijk, uh, geeft hij geen enkele toezegging dat dit minder zal gaan gebeuren in de toekomst. Terug naar KRO, collega Ben Jebbink. Hij heeft er nu, een kwart eeuw na dato, geen probleem meer mee... te vertellen hoe hij als aankomend journalist werd benaderd door de BVD. De voorloper van de AIVD. De eerste paar gesprekken waren echt verkennende gesprekken. En op een gegeven moment werd het wat inhoudelijker. RARA kwam ter sprake. De actiegroep uit de jaren tachtig die uh, verschillende aanslagen he heeft gepleegd. He, de, de macro uh, branden. Daar begon hij over en uh, dat dat een zorgelijke ontwikkeling was. En al praten zoomde hij in op de krakersbeweging in, in Utrecht... die uh, met name actief was destijds uh, in het ACU-centrum of ACU-huis. Alles wat links was, dat, dat kwam daar wel, om het zomaar te zeggen. En hij oriënteerde bij mij, of ik geïnteresseerd was om is daar eens te gaan kijken... Om wat informatie op te doen, van wat, wat, wat daar besproken wordt. Uh, eigenlijk kwam het wel neer op, op infiltratie. Ik, ik ben daar uiteindelijk op ingegaan... en uh, heb twee, drie keer me begeven in dat wereldje van die Krakersbeweging. Hoe deed je dat? Ik ben gewoon naar binnen gestapt, als journalist. Beginnend journalist en dat ik uh, geïnteresseerd was in het... Gedachtegoed. En dat ik gewoon daar kwam om voor een verhaal. In, in dat opzicht is dan, uh, als het journalist zijn... een soort van dekmantel, zou je kunnen zeggen. Ja. Journalisten worden niet alleen ingezet om terroristen... en linkse activisten in de gaten te houden. oud ivder Helene de Waal mag vanwege haar geheimhoudingsplicht... geen concrete zaken noemen. Maar ze mag wel hypothetische voorbeelden geven. Een, een situatie waarin ik me het voor kan stellen is uh, Olympische Spelen, China. Volgens mij nog niet zo heel erg lang geleden. Uh, ja, daar wemelt het van, van journalisten en, en mensen die op een hele makkelijke manier wellicht informatie kunnen verzamelen... of contacten kunnen leggen zonder dat het opvalt. Ja, dus dan krijgt zo'n sportjournalist uh, van een AIVD-medewerker de vraag... Uh, kun jij dit of dat nog eens even uitzoeken over een of ander Chinees bedrijf of zo... Nou ja, dat is uw gedachte. Dat, uh, is ook... ik, vind hem, ik vind hem leuk bedacht. Zou kunnen. Zou zomaar kunnen. Okay. Happen journalisten toe? Zeggen ze ja of zeggen ze meer nee? Uh, ja, toe happen vind ik iets te, ja, iets te veel. De suggestie werken dat er een uh, worst wordt voorgehouden. En ja, zo is het niet. Uh, als mensen besluiten uit eigen wil samen te werken met de AIVD en of de AIVD nou bij hun aanbelt of zij bij de AIVD... is mij altijd opgevallen dat daar ja, weinig drempels zijn. Dat, dat mensen erg snel geneigd zijn om informatie te verstrekken. Ja, en journalisten, zegt u, zijn daarin geen uitzondering? In theorie zijn journalisten geen uitzondering. Ja. Want stel, ik ga toch even vragen... stel, uh, de AIVD uh, benadert, noem eens wat, tien keer of tien journalisten... Uh, met het verzoek om informatie te delen. Uh, hoeveel van die tien uh, zeggen dan ja? Nou, ik denk dat een stuk of zeven gewoon wel ja zeggen. Dat is veel. Vindt u? Ja, ja, want als er, als er zeven ja zeggen, wijken ze dan af, als je het toch even als beroepsgroep bekijkt, van, van andersoortige mensen die worden benaderd? Dat denk ik niet. Nee. Ik heb me daar, ik herinner me nog toen ik echt net bij de, bij de BVD heette, toen nog werkte. Uh, dat ik zelf ook die vraag stelde van ja, maar dan, dan ben je, bel je bij iemand aan... of dan, dan staan jullie ergens en dan, dan zeggen... gaan mensen dat gewoon vertellen en dan zeggen ze ja, waarom niet? En ja, verbazingwekkend, de deur gaat open, je zit in no time binnen met mensen... en ze beantwoorden gewoon al die vragen. Doe, je leidt het netjes in, je legitimeert je en huppakee. Wordt betaald? Ja, uh, menselijke bronnen die voor de IVD werken uh, worden betaald. Ja, maar om hoeveel geld moeten we dan... Uh... Gaan, moeten we dan denken? Uh, dat, dat kan ontzettend variëren per, uh, per informant of, of agent. Uh, hoe lang iemand uh, samenwerkt, wat ze ervoor moeten doen, uh, hoe vaak ze moeten rapporteren, al dat, soort, uh, al dat soort zaken. Maar per maand zou het om honderden euro's kunnen gaan. Nou, daar schrik ik wel van. Als dat, uh, als dat zou kloppen. Thomas Bruning van de NVJ. Nou, dit is natuurlijk NS1. Eén uh, me oud medewerker van de AIVD die deze inschatting doet. Uh... Ik kan me er niets bij voorstellen. Het lijkt mij persoonlijk onzin. Waarom zou ze overdrijven? Nou, ik weet niet of, wat, wat haar beweegreden zou zijn om het te overdrijven. Het enige wat ik me niet kan voorstellen is dat, dat zoveel journalisten, willens en wetens uh, en notabene voor geld, uh, hun, hun missie en, en reden voor bestaan in de waagschaal zouden leggen. Ik denk dat uh, als jij het vak van journalisten uitoefent, waarbij jouw drijfveer is onafhankelijkheid, nieuws naar buiten brengen. dan is dat jouw missie. En dan is, uh, is de reden waarom je dat doet, is dat je het publiek wil informeren op een onafhankelijke manier. en zonder dat je die bronnen uh, schade berokkent. Uh, ik ben er heilig van overtuigd dat 95% van de beroepsgroep, uh, zo niet 99%, met die missie zijn vak uitoefent. Uh, op dat moment dacht ik van, nou, het kan dus wel interessant zijn voor een verhaal. Ik was natuurlijk studentjournalist en vond het allemaal heel spannend. En dacht van, goh, misschien zit daar een uh, interessant verhaal uh, aan vast. Aan hoe uh, de AIVD ook te werk gaat. En, nou, eigenlijk mijn persoonlijke verhaal, zeg maar. Het ja. punt is dat op een gegeven moment... Uh, ik toch het gevoel had dat ik de controle niet meer had over de situatie. En een breekpunt was voor mij die keer dat hij mijn geld bood. Ik kreeg een envelop toegeschoven met uh, 75 gulden. Ik weet dat nog goed. Uh, dat heb ik toen aangenomen. Dat was uh, niet handig, achteraf uh, gezien. Ik heb het wel weer, wel, uiteindelijk wel weer teruggegeven ook. Maar het was tevens ook voor mij een, een, een keerpunt in het hele avontuur. Omdat ja, ik het gevoel had geen controle meer te hebben over de situatie. Ja. Zo van, ja, als ik dit aanneem... Ja, dat sta ik op de loonlijst van de AIVD. En met die informatie, wat heb je daarmee nou gedaan? Helemaal niets. Uh, die informatie heb ik voor mezelf gehouden. Ik, ik werd erg onzeker van uh, op een gegeven moment van, uh, van de hele gang van zaken. Uh, het feit dat, dat mijn geld werd geboden door de AIVD, ja, dat doen ze niet zomaar. Op het moment dat je dat aanneemt, ja, ben je ze ook weer wat, wat schuldig. En dat wilde ik dus niet. En toen heb ik ook een punt achtergezet. Tijdens ons onderzoek krijgen we een tip. Kijk eens naar de handel en wandel van Wim Bartels. Een journalist die ook actief zou zijn voor een inlichtingendienst. Met hulp van de documentatieafdeling van de VPRO... zoeken we zijn naam in de social media. Allereerst bij LinkedIn. Kijk, als ik nou kijk bij LinkedIn bijvoorbeeld... Hè, dan vind ik zijn naam, maar daar word ik toch niet veel wijzer van. Daar staat niet veel informatie in. Maar... Ik geloof dat jij een speciaal abonnement hebt bij LinkedIn. Ja, dat klopt. Uh, ik heb een premium account. En uh, daar kan je veel meer zien. Dat, uh, ook al heb jij je informatie afgeschermd staan voor iedereen... dan uh, kan ik uh, toch een deel daarvan zien, omdat ik een duurder account heb. Oké. Okay. Uh, laten we die namens eens inpikken dan. Wim Bartels. Uh, nee. oh. Aha, wacht even. Dat zijn er vier. Ja, dat zou die derde kunnen zijn. Even kijken, wat staat hier? Hier staat Information Specialist Justice Department. Maar er staat ook Information Specialist Military Intelligence and Security Service, Netherlands. Er staat ook een datum bij. Hè? Dus hij heeft bij de MIVD gewerkt. Juli 2002 tot maart 2005, zegt hij zelf. Even kijken, er was nog een tweede, geloof ik. Hè? Ja. En daar zegt hij weer, hè? Informatiespecialist Defensie, 2002 till present. Wat is dit voor een website? Het is uh, About Me. Daar ja, kunnen mensen ook een profiel op invullen. Tik zijn naam langs eens in. Aha. Ja, hier staat hij weer op. Zes met een grote foto. Ja, ik herken hem. Ik heb deze man zelf een paar jaar geleden ontmoet. We hebben Wim Bartels zelf ontmoet en wel in mei 2003... bij een achtergrondgesprek met een medewerker... van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de MIVD... Daar was Bartels onaangekondigd met de MIVD-functionaris meegekomen. Hij werd ons voorgesteld als journalist en dat verbaasde ons zeer. Want een inlichtingenofficier die tijdens een vertrouwelijk gesprek met een journalist... ineens een andere journalist meeneemt, dat is zacht gezegd ongebruikelijk. We lieten Bartels destijds al weten dat wij het moeilijk konden geloven dat hij journalist was. Maar hij bleef stellig volhouden en verwees naar allerlei publicaties van zijn hand. Inderdaad heeft Bartels vanaf medio jaren negentig gewerkt voor verschillende media. Waaronder het ANP. Wim Bartels ken ik als iemand die zweeft tussen die twee werelden... van journalistiek en inlichtingendienst. Uh, en ik heb hem eigenlijk alleen zelf meegemaakt in de tijd dat hij voor de overheid werkte. Lex Runderkamp, verslaggever van het NOS-journaal. Hij leerde Wim Bartels kennen bij de MIVD anderhalf jaar nadat wij hem hadden ontmoet. Bartels trad op dat moment tijdelijk op... als een van de woordvoerders van die dienst. Uh, november 2004. Toen ben ik bij de MIVD in het gebouw op bezoek geweest... voor een achtergrondgesprek met het hoofd van de Militaire inlichtingendienst, Om te praten over wat hun inbreng was... wat zij deden in de terrorismebestrijding. Nou, achteraf heb ik begrepen dat je daar nooit binnen mag komen. Dat de buitenstaander totaal verboden is om in, in het centrum van de MUVD-gebouw te komen. Uh, en dat, dat had hij als woordvoerder van de MUVD geregeld. Tot zijn verbazing constateerde Runderkamp... dat Wim Bartels drie jaar later ineens weer werkte in de journalistiek. Toen vond ik hem ineens terug als uh, freelance schrijvend journalist... voor het Algemeen Dagblad. Over, overigens, uh, terrorismebestrijding. Dus ja, daar keek ik uh, wel een beetje van op. Mijn naam is Olof van Jolen. Ik ben tegenwoordig verslaggever op de nieuwsdienst van de Telegraaf. Maar tussen 2001 en 2008 ben ik verslaggever geweest voor het Algemeen Dagblad. Olof van Jolen maakte Wim Bartels in 2007 van dichtbij mee bij het Algemeen Dagblad. Het was een periode dat, dat terreur heel hoog op de agenda stond, journalistiek gezien. Uh, en het idee bij de toenmalige hoofdredacteur Jan Bonja was dat, uh, dat we iemand moesten hebben die zich daar extra mee ging bezighouden. We waren toen bij het adl verslaggevers uh, daar heel intensief mee bezig, maar hij wilde iemand extra hebben en uh, dat bleek Wim Bartels te zijn. Het verhaal was dat hij uh, naar de krant toe zou komen, maar eerst nog uh, wat tijd nodig had, dan uh, nou, moest je denken aan een maand of anderhalve maand, waarbij hij zijn netwerk uh, moest laten weten dat hij dus de, de inlichtingenwereld in ging verruilen voor de journalistiek. Als ik Wim Bartelsen moet kritiseren, ja, vreemde snuiter. Iemand waarvan wij als redactie destijds ons echt allemaal afvroegen: ja, wat doet hij hier, wat moeten we ermee? Het was overduidelijk in onze optiek geen echte journalist. Hij kwam toen ook nooit op de krant, we zagen hem ook helemaal niet. Uh, hij nam dan telefonisch wel eens contact op, maar daarbij vond hij dat, uh, dat wij zijn echte naam op de redactie niet mochten noemen, want dat zou zijn veiligheid uh, te veel compromitteren. Hm. Dat was iets waar op de krant uh, interne, uh, nou in eerste instantie om gelachen werd, maar op een gegeven moment waren mensen daar gewoon boos om. Want hij communiceerde vanaf allerlei um, e-mailadressen met, met aliassen. Ik bedoel, uh, ik kan ze niet meer precies oprakelen, maar allerlei uh, Engelstalige klinkende namen en hotmailaccounts. Allemaal schuilnamen. Allemaal schuilnamen en hij wilde dus ook niet dat we hem bij zijn echte naam noemden. Ja, daarvan zeiden we, dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet. Ik bedoel, um, jij bent een collega van ons en we gaan net zo met jou om als met wie dan ook. En als jij voor de krant wil werken, betekent dat dus ook dat we hier gewoon je naam noemen... en dat we hier niet uh, geheime dienstje gaan zitten spelen. We bellen met toenmalig AD-hoofdredacteur Jan Bonjer. Hij herinnert zich dat Bartels zich bij hem meldde... en dat de krant met Bartels in zee is gegaan... juist vanwege zijn speciale deskundigheid en informatie... vanuit zijn werk voor de inlichtingendiensten. Bonnier hoopte via Bartels aan informatie te komen... over onderwerpen die voor het AD interessant waren. We gaan zoeken op internet. Bartels heeft de afgelopen jaren allerlei profielen over zichzelf geplaatst. Daarvoor meldt hij dat hij geschiedenis en filosofie heeft gestudeerd. En ook dat hij barkeeper en uitsmijter is geweest. Verder meldt hij dat hij vanaf 2005 tot 2007... bij de NCTB, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, heeft gewerkt. De NCTB bevestigt deze informatie tegenover ons. Maar hoe zit het met die periode daarvoor... En vooral, wat was die in 2003, toen hij aan ons door een MEVD-medewerker werd voorgesteld als journalist? We vinden een aantal mobiele telefoonnummers van Bartels, maar die blijken niet meer te werken. Met uitzondering van één. We bellen hem. Bartels geeft ons geen toestemming om zijn stem op de radio te laten horen. En daarom spelen we een deel van het gesprek letterlijk na. Hallo. Goedemiddag, met Huub Jaspers. Spreek ik met Wim? Ja. Ja? Gaat er een lichtje branden? Ja, go godkleren zeg. Wij ontmoeten elkaar acht jaar geleden in de auto van... Ja, dat is een hele tijd terug inderdaad. Ik wilde jou iets vragen daarover. Jij stelde jezelf toen voor als journalist. Ja. En ik zei toen, ik geloof er niks van, volgens mij werk je bij de MIVD. En onlangs vond ik een profiel op een LinkedIn-pagina van jou... En daar staat dat je inderdaad vanaf juli 2002 werkte bij de MIVD. Wij spraken elkaar in 2003. Je hebt me dus toen belazerd. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een foute vermelding. Uh, ik zal het jaartal aanpassen. Je werkte in 2002 niet bij de MIVD? Uh, dit is een uh, verrassend gesprek. Uh, vertel eens, wat, wat is er dan? Nou, ik wil weten of jij als MIVD-medewerker mij ik voorgespiegeld heb dat je journalist was. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik geloofde toen al niet dat je journalist was. Dat zei ik je toen ook. Dat herinner je toch nog wel? Ja, uh, maar ik, ik zal het, het, het jaartal digitaal aanpassen. Maar ik vond dit jaartal wel twee keer. Ook nog weer bij een andere LinkedIn-profiel. In één geval preciseer je dat zelfs met de maand juli 2002. Uh, nogmaals, uh, ik zal het aanpassen. Uh, ik haal die informatie weg. Maar vanaf wanneer werkte je dan bij de MIVD? Uh, dat staat mij niet vrij om te vertellen. Je zet het wel op je LinkedIn-pagina's. Uh, ja, dat is ook wel weer waar. Uh, maar ik zal het aanpassen nog en misschien haal ik het ook wel weg. Jij was eerst journalist, hè? Toen werkte je bij de MIVD. Toen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En vervolgens werd je weer journalist. Ja, ongeveer, ja. En nu? Dat gaat je niks aan. Het gesprek gaat zo nog een half uur door. Bartels wil wel zeggen dat hij tot 2007 voor de overheid werkte... tot hij bij het Algemeen Dagblad ging werken... maar hij wil niet zeggen wanneer hij met het inlichtingenwerk begon. De precieze begindatum van zijn MIVD-periode... kan hij zich bovendien niet herinneren. Uiteindelijk belooft hij een en ander uit te zoeken... en ons te helpen dingen helder te krijgen. Na dit gesprek laat hij ons per e-mail weten... dat hij om gezondheidsredenen op dit moment ons niet verder te woord kan staan. Inmiddels is een van de profielen... dat waar zijn actuele telefoonnummer en een grote portretfoto bij staat... verwijderd van het internet. Terug naar de Kamervragen van de SP... en de protestbrief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. We hoorden eerder dat minister Donnen van Binnenlandse Zaken... zich op de vlakte houdt over de vraag of, en zo ja, hoe vaak... de journalistiek als dekmantel wordt gebruikt voor inlichtingenwerk. SP-Kamerlid Ronald van Raak weet wel wat er moet gebeuren. Volgens mij zou het goed zijn als we een uitzondering maken voor journalisten... Om ervoor te zorgen dat zij niet meer gerekruteerd kunnen worden door de AIVD en de MIVD en de RID en andere veiligheidsdiensten. Nu kan dat wel. Nu kan dat zelfs wettelijk. Daar moeten we een uitzondering voor maken. Journalisten kunnen niet meer worden gerekruteerd. Een verbod? Ja, een verbod. En misschien zouden we ook zo ver kunnen gaan uh, dat ook politici en hulpverleners onder dat verbod gaan vallen. Maar laten we in ieder geval beginnen met journalisten. Uh, een regel opstellen dat journalisten niet worden gerekruteerd En als dat wel gebeurt, dat journalisten dat ook kunnen melden. NVJ-secretaris Thomas Bruning juicht het voorstel van de SP om de wet aan te scherpen toe. Oud-AIVD-medewerkster Helene de Waal ziet niets in dit plan. Ja, daar heb ik toch wel een heel klein beetje hard om moeten lachen. Hoe is het mogelijk om een inlichting- en veiligheidsdienst een verbod op te leggen... om te praten met een specifieke groep mensen? Wordt u geboren als journalist of bent u een paar jaar journalist... Iedereen mag zich volgens mij journalist noemen. Ik kan ook morgen op straat ergens aanbellen. Hallo, ik ben journalist. Ik vind het hilarisch. En dan komt er ook te staan geen contact met diplomaten... en geen contact met migranten en geen contact met buschauffeurs. Maar waar ligt de grens? Ja, bovendien, dan, dan klop ik toch bij u aan als, als uh, echtgenoot, uh, als Nederlander. Uh, u bent toch meer dan alleen journalist? Dat is toch niet uw enige identiteit? Nou ja, de, de argumenten van de, de journalistenvakbond en van de SP... en ik denk ook wel van veel journalisten... luidt dat je daarmee de onafhankelijkheid van de journalistiek aantast. Je bent als journalist niet meer geheel onafhankelijk. En het kan natuurlijk voorkomen dat bronnen, jouw bronnen als journalist... Uh, gaan denken, ja maar met die uh, moet ik uh, niet meer gaan praten... want voordat je het weet, ligt mijn informatie bij de AIVD... of weet de AIVD dat ik met journalisten praat. Dan moet die bron dus weten dat de journalist waarmee hij praat voor de IVD werkt. Dat heeft hij niet van de IVD. Als die journalist daar zelf over vertelt, dat, moet hij, ja, dat is een eigen afweging. Dan maakt hij zichzelf mogelijk ja, inderdaad uh, ja onwaarschijnlijk of onbetrouwbaar richting zijn eigen bronnen. Maar daar is hij dan zelf bij. Van de IVD hoort niemand dat. Ligt de verantwoordelijkheid niet eigenlijk veel meer gewoon bij de journalisten, moeten journalisten gewoon niet veel meer nee zeggen. Tuurlijk, een goede journalist zal ook nee zeggen. En nogmaals, ik sta in voor, voor 99% van onze beroepsgroep. Dat zou ook nee zeggen. Maar goed, de NVJ is heel duidelijk over um, aanscherping van regels... die gelden voor de AIVD. Zouden er ook regels moeten gelden voor journalisten? Vanuit hoofdredacties of misschien zelfs vanuit de NVJ? Nou ja, die regels gelden, alleen die zijn ongeschreven. En waarom zetten wij die niet hard op papier en vragen wij om ondertekening door journalisten die lid worden van de NVJ? Dat komt omdat het een vrij beroep is wat iedereen moet kunnen uitoefenen. En daar willen wij geen obstakel in vormen door te zeggen: nou ja, het is vanaf nu af aan zijn alleen maar de journalisten van de NVJ zijn goede journalisten. Zo is het niet. Het is een vrij beroep, iedereen moet dat kunnen uitoefenen. Maar we gaan er wel van uit dat die journalisten voor een bepaald vak staan en daarbij de ongeschreven regels uiteraard zullen toepassen. Ja. Het blijft toch een beetje gek hè, dat je aan de ene kant aan de AIVD vraagt om regels op te stellen... en zelf zegt, nou ja, uh, ja er zijn wel regels, maar die gaan we niet op papier zetten. Ja, die, die, die regels bestaan wel degelijk in mijn ogen. Het moment dat een, uh, een journalist uh, dus zijn geloofwaardigheid feitelijk verliest... Uh, dan heeft hij geen publiek meer, want dan neemt niemand hem meer serieus. In een ideale wereld voor, voor een politieagent of voor een AIVD-medewerker... zou je iedereen in Nederland kunnen afluisteren, wanneer je maar wil, eh, om welke reden dan ook. Want dan kan je optimaal kan je, je informatie vergaren. En ik denk, in een rechtsstaat moet een AIVD, en justitie hè, en de politie... moet accepteren dat er bepaalde beperkingen zijn die hun werk weliswaar iets moeilijker maken... maar waardoor het wel past in een rechtsstaat waarin we leven. Helene de Waal, die u daarnet in de reportage hoorde, heeft over haar tijd bij de IVD trouwens ook een boek geschreven. Halve Lucht heet dat. U hoorde een reportage van Erik Aarens, Mil van der Schans... Kees van der Bos, Huub Jaspers en technicus Alfred Koster, maar deze vertrouwelijke informatie heeft u uiteraard niet van mij. De redactie van Argos hield de afgelopen weken een enquête over journalisten die contact met de geheime dienst hebben. Een enquête onder hoofdredacties van grote nieuwsmedia en 23 van de 33 aangeschreven hoofdredacteuren en adjunct hoofdredacteuren vulden die vragenlijst in. Nou, dat is een respons van 70%. Dat is heel mooi. En een van die respondenten was Marcel Geloof, hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Met hem praat ik nu verder en u kunt het gesprek ook zien via de site www.radio1.nl. Welkom Marcel. Goedemiddag. We hoorden daarnet uh, oude AfD-er Helene de Waal. Uh, nou, dat zijn heerlijke mensenjournalisten met zo'n fijne cover. En altijd notitieblokje en Blackberry bij de hand. En goed in het leggen van contacten. Ik, ik, ik neem aan dat de NOS echt aan de lopende band lastig wordt gevallen door de AfD. Of door mensen die voor de AfD werken. Of dat weer niet? Nee, helemaal niet. Het klinkt leuk wat ze zegt. Maar het is in mijn beleving echt ver van de waarheid. Ik uh, heb in mijn journalistieke loopbaan nooit meegemaakt. Um, dat uh, wij gemerkt hebben dat een inlichtingendienst doelbewust heeft geprobeerd via mensen bij ons binnen te komen. Ook niet bijvoorbeeld, want daar had zij het ook over, Helene de Waal, over grote internationale sportevenementen. Bijvoorbeeld Olympische Spelen in China, een land waar de geheime dienst graag iets over wil weten. Ja, daar gaan dan een heleboel journalisten ook van de NOS naartoe. Ja, daar zou je dan moeten vragen aan de sportcollega's die daar geweest zijn. De, dat weet ik niet, maar als het gaat om de, de nieuwsafdeling waar ik voor werk... en de, de, de nieuwsrubrieken waar ik voor gewerkt heb, heb ik dat nooit gemerkt. En welke zijn dat allemaal? Ik werk nu acht jaar bij de NOS en daarvoor heb ik elf jaar bij RTL Nieuws gewerkt. Wat zou de geheime dienst, of dienst als de MIVD en de AIVD... in theorie kunnen hebben aan journalisten die bij nieuwsrubriek nieuwsrubrieken als de NOS werken? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je aan de inlichtingendiensten moeten vragen. Ja, die geeft die kan geen me... antwoord, natuurlijk. Nee, maar ja. We nou, zijn het inlichtingendiensten. Nee, ja, hoe zou ik dat moeten kunnen beschrijven? Ik denk eerlijk gezegd dat er niet zo heel veel te halen hier is. Want wat we weten, zenden we uit. Als we dat feitelijk genoeg gecheckt hebben. Wat ik hoort bij het werk wat wij doen, is dat je contact hebt met organisaties die actief zijn rond de thema's die je journalistiek interessant en relevant vindt. Terrorisme, terrorismebestrijding is natuurlijk een journalistiek interessant thema. Dus zijn er collega's van ons, we horen net Lees Runderkamp, die heeft er in het verleden veel aandacht aan besteed, dus zijn er collega's van ons die contacten onderhouden met um, inlichtingendiensten um, en die daar um, um, ja, vinger aan de pols houden over waar die mee bezig zijn. Maar dat is wat anders dan andersom. Dus toegestaan is dat je als je met een onderwerp als journalistieke organisatie bezig bent zegt we willen ook eens met de IVD praten, want die weten daar wat van, dus maar, nee, maar niet, toe, niet toe te staan is dat, dat zij jouw organisatie proberen te infiltreren. Nou, ik denk dat het heel verstandig is en je journalistieke plicht is... om te praten met uh, de organisaties die je journalistiek uh, interessant vindt. De andere kant daarvan is, is dat die organisaties ook met jou praten... maar dat is heel wat anders dan dat die organisaties proberen... binnen te komen en te infiltreren en jou als organisatie te gebruiken... voor hun eigen doeleinden. Je hebt contacten, uh, maar die hebben we met allerlei organisaties... met allerlei politici, eh, belangenorganisaties, en die hebben allemaal belangen... maar heel wat anders is dan doel, heel wat anders is, doelbewuste infiltratie... met als doel om, nou, enzovoort. En dat heb ik nog nooit gemerkt. Wat zou u doen als u het merkte? Ik kan me niet voorstellen dat eh, betrokken hier dan nog lang zou werken die zou eruit vliegen. Dat lijkt me wel, want ik zie werkelijk niet... hoe je uh, deze twee volstrekt tegengestelde belangen goed kan dienen. Dat is echt volstrekt ondenkbaar. Want we hebben dus een uh, enquête gehouden... onder uh, uh, de hoofdredacties van onder meer de NOS, dus RTL Nieuws... u noemde het al, het ANP, El hier Algemeen Dagblad, noem maar op. Uh, een heleboel uh, media hebben, ongeveer een kwart van de media... heeft hier toch regels voor, ik denk toch het zou kunnen voorkomen. En, uh, een van de maatregelen is bijvoorbeeld... Dat, er dan, uh, dat zo iemand misschien wel in dienst zou kunnen blijven... maar geen gevoelige portefeuille zou krijgen. Dan noemen ze justitie, buitenland en Den Haag. Is dat een zinnige aanpak van die hoofdredacties? Uh, wij hebben niet dat soort regels. Wij hebben nergens opgeschreven dat je hier niet mag werken... als je ook uh, bij een inlichtingdienst werkt. Wat je altijd doet, is als je met mensen praat die hier uh, zouden willen werken... is dat je kijkt naar wat ze wat ze doen, wat ze journalistiek kunnen... wat ze gedaan hebben, wat hun achtergrond is. Um, en wat je dan natuurlijk probeert vast te stellen... is of die achtergrond matcht met wat wij als organisatie zijn en willen zijn. En iemand die uh, heel lang um, zeer actief geweest is... voor een bepaalde uh, politieke organisatie... Of een, of een organisatie die bijvoorbeeld zeer activistisch is... daarvan zou ik me afvragen, past die wel bij onze onafhankelijke uh, journalistieken status En bij de organisatie die we willen zijn. Dat vraag ik me af. Maar dus dat geldt ook voor iemand die heel lang in de kraakbeweging heeft gezeten, bijvoorbeeld. Ja, maar misschien ook wel iemand die uh, heel lang heel actief in een politieke partij geweest is. en plotseling hier wil werken, of plotseling die hier wil werken. Daarvan zou ik me ook afvragen: matcht dat wel? Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. We hoorden in de reportage Jan Bonjer... oud-hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, dat ook doen. Die heeft juist bewust iemand in dienst genomen. waarvan hij wist dat hij die, die inlichtingendienstachtergrond had. want die dacht: dat levert me misschien geweldige scoops op. Ja, nou, dat is zijn keuze. Ik zou dat in dit geval niet gedaan hebben... omdat ik denk, als ik zo hoorde wat hij gedaan heeft... Um, dan valt hij toch in de categorie uh, zoveel activiteiten... niet in die journalistieke hoek, maar in een hele specifieke hoek. Um, nou, past dat nog wel bij ons? Ik denk het niet. De SP wil, we hoorden Ronald van er net, Tweede Kamerlid, een, een wet die uh, de inlichtingendiensten verbiedt om journalisten te recruteren, om journalisten te benaderen. De journalistenvakbond NVJ staat daar ook achter. Uit onze enquête blijkt dat uh, ongeveer de helft van de hoofdredacteur uh, dat een overbodige gedachte vindt. Hoe denkt u daarover? Ja, dat vind ik ook een beetje overbodig. Als je op een reportage luistert, het is niet een reportage waarin ik nou het een en het andere voorbeeld voorbij heb horen komen van uh, mensen van inlichtingendiensten die geïnfiltreerd. Zijn bij uh, journalistieke organisaties. Maar ja, met het algemeen dagblad is het is gebeurd. Nou ja, niet lang of, geleden. Nou ja, of dat in opdracht was is nog de vraag. Betrokkenen deed het. Dat is nog wat anders dan dat het in opdracht uh, gebeurde. Maar oké, okay, ook al is het dan misschien niet één. Die andere voorbeelden waren heel oud. Dan uh, nou hoef ik de inlichtingendiensten niet te verdedigen. Maar ik vraag me wel af wat je dan feitelijk regelt. Als je al iets wil regelen, moet je misschien, of is het misschien beter om de status van journalist uh, meer in de wet te verankeren, omdat je nou dit specifieke stukje gaat verbeteren. Want waar gaat verbieden? Want waar begint en eindigt dat dan? En ik denk, eh, als er echt hele gerede aanleidingen is om voor een inlichtingendienst om ergens onderzoek naar te doen, dan moet dat ook kunnen plaatsvinden. Maar dat je zou een bet betere regeling willen van wie is journalist en hoe wordt die status beschermd? Als je al vindt dat je iets moet regelen, zou ik het eerder in die richting zoeken. Ja. Om het nog even moeilijker te maken, als je als journalist nou weet dat er een bomaanslag komt op het Koninklijk Paleis of zo, zou je dan toch niet de IVD of de coördinator terreurbestrijding moeten bellen? Het lijkt me wel logisch dat je contact opneemt met um, justitie of politie. Uh, maar dat is, dat is heel wat anders dan de politie of justitie die probeert hier naar binnen te komen. Dat hoort bij je maatschappelijke verantwoordelijkheid als burger ook. En dat infiltreren, dat kan niet bij de NOS. Dat is er niet en dat kan niet. Bedankt voor dit gesprek, Marcel Gelap, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Dit was Argos over uh, infiltranten en uh, spionnen en mollen. Meer informatie op de website onjo.nl. Straks trots in bedrijf. Wij zijn er volgende week. Het is dé drugstaat van Centraal-Amerika. Er rennen hier overal agenten rond. Panama. Op zoek naar een bendelet. Cocaïne-smokkel, gewelddadige straatbendes en witwaspraktijken... bepalen het dagelijks leven. Ik ben gekleed in een kogelvrij vest. Luister morgen naar de documentaire Drugskanaal. Journalisten die zijn hier uh, niet welkom. Een onthullende kijk in de wereld... De drugs. Nou, ik doe het dus toch en dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Morgenavond 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Karel Appel koopt vier klassieke beelden. In Toscaan. Dames. Hij spuit ze wit en beschildert ze met blauwe lijntjes. Zo worden ze muzen. Zijn muzen. Nu allemaal in het Cobra Museum. Toscane in Amstelveen. CobraMuseum.info. Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Een radioloog verwisselt röntgenfoto's met fatale gevolgen. In De Vlek, de prachtige nieuwe vertelling van Libris-prijswinnaar Willem-Jan Otten. De Vlek, nu in de boekhandel. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdam Gold .com. Bescherm je vermogen. Er zijn twee nieuwe van Oorschot Hardcovers. De tranen der Acacia's van Hermans en Binnen de Huid van Voskuil. Dat vieren we met een strakke actie. Tot 31 december korting op de 23 andere delen. Van Oorschot Hardcovers. harde band, zachte prijs. Uw boekverkoper weet er meer van.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 De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken. Laat u niet verrassen. Kijk op ovchipkaart.nl en plan uw reis op 9292.nl. OV Chipkaart. Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Uw werknemers komen met frisse energie naar hun werk. Maar gaan ze ook met frisse energie weer naar huis? 365 stimuleert bevlogenheid en bevordert zo de productiviteit.